Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in 4 ZFM. -M -M. Met nu Toebak Leeft. We gaan beginnen. Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en al meer. Het is van luxe, je, je, je, je moet er maar zin in hebben. Goedemorgen zeg. Hoppakeeeeee! Ja, prachtig. Ja, prachtig. Goedemorgen, Toebakleef op de radio. Je dacht even, ja, ik zag je denken: daar is hij er wel? Natuurlijk is hij er. Het is 5-0 voor 8 in het langzaam licht zandvoort. Het is weer tijd voor het programma. En dat we weer afwachten wie aankomt, schuiven. Maar ik geloof dat onze jeugd het nog steeds een beetje ziek is. En als de ouderen, ja, die zijn altijd even onderweg. Hè. Op het fietsje is het altijd afwachten of het glad is of ze nu ondersteboven gaan. Het is weer spannend yeah. natuurlijk. Precies. Nou, goed, een week vol gebeurtenissen. Gisteren heb ik natuurlijk ook het Radio 1 debat een beetje gevolgd. Ik vond het wel heel grappig om te zien ook gewoon. En ze zaten zo dicht bij elkaar. Ja, ik kan me herinneren dat het vroeger stonden ze allemaal, maar dat was natuurlijk voor de televisie. Nu zaten ze bij Radio 1 om een ronde tafel heen. En dat was ook best wel een beetje een ongemakkelijke situatie, geven dat, dat Rutte. Nee, niet het Rutte met Jesse Klaver dus even iets vroeg. Kijk hoor, dit. En dan vind ik ook dat wij er alles aan moeten doen om een kabinet te vormen zonder de VVD. Doet u dan met mij mee? Mijn voorkeur is absoluut een, een kabinet dat zo progressief mogelijk is. Maar ik vind de beloftes die u nu doet, vind ik niet heel waarachtig. Ja, geeft u mij de hand, Even, terug, even oh. Alsje, geeft u mij de hand. Hij bleef maar zeuren om die hand. Dat geeft u mij de hand. Ja, precies. En uiteindelijk... Zei geeft u mij de te hand te om dat voor elkaar te krijgen. Moet. Nou, uiteindelijk, ja, wilt u niet dan wel, ja, ja... Dus wat u doet is een tikje arrogant. Een heel klein beetje, zo zou ik het uh, zien... Maar nou goed, naar nou veel wikken en wegen. En ik vind dat als je altijd zo lang van stof is... en het is ook een beetje een, een gladde aal... en schiet ook tussen je handen... wat bedoelt hij nou? En op een gegeven moment ben je afgeleid... En nou, uiteindelijk zei hij dan... Wat u, wat u doet is een... Nee, dan toch gegeven moment zei hij... Ik wil die, heel graag met u samenwerken. Precies, maar dan op de inhoud. Dus uiteindelijk gaan ze dan wel samenwerken. Nou ja, het was allemaal heel onbeslachtig geworden. Hé, hey, hadden we het over de bejaarde? Nou kijk, daar is de bejaarde. <lacht> het is toch niet glad? Het is toch niet regenachtig? De wekker gaat niet meer af tegenwoordig. Oké. Okay. Het is alweer gebeurd. Met, met de, wekker, de wekker is met pensioen of zo? Ik denk het. Ja. Je hebt al gezegd, is het niet de tijd om mee te stoppen, joh? Nee, ik heb even getest. Ja? gisteren, ben ik hem twee minuten later, dan gaat hij gewoon af. Dus ik heb hem vannacht gewoon weer gezet. Tien over zeven. Gewoon gaat hij niet af, Hoor ik kom drie over half wacht pas wakker. Tien over zeven? Ja. Je was toch veel te laat, jongeman? Zo uh, uh, vrouw. <laughs> <laughs> Sorry. Oude vrouw? <laughs> oude vrouw. Sorry. Ja, Goedemorgen. Echt... Your geval. days are numbered. Ja, precies. Oh, dat is een ding je, wat zeker is. Ja, je dagen zijn voorbij. Nou, welkom bij het radiomegang. Hartstikke leuk. we zijn weer met de tweeën vandaag. Heb je gisteren nog het Radio 1 debat gevolgd? Nee, ik heb wel naar uh, Ed Sheeran gekeken bij uh, Ed... RTL The Night Night. Vond ik erg leuk. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Wat is dat? Het is een beetje een genoom, maar die is heel erg muzikaal. Genoom? Ja, vind ik wel. Het is een beetje een... Uh... Oké. Okay. En ben je, al je, ben je nu achter waarop je, je kan stemmen dan, zeg maar, als je naar hem gekeken hebt? Nee. nee. nee, nee natuurlijk niet. Nee. nee maar ik heb al één stemwijze ingevuld. Ja. Maar ik moet er gewoon nog een paar invullen, want ik ben het niet eens met de uitslag. <laughs> ja. Nee. Dus Dat dus je, is ook weer zo, hè? Ja, oh, dus doen je doen. weet eigenlijk waar je voor stemt. stemmen. Maar je moet alleen daarvoor zeggen. Ik wil even een fundering ervan hebben. Van het reden waarom ik ergens op stem. Geef oh, okay. nou, uh, u mij maar. de hand. Precies. Maar we u mij... hebben we nog twee weken, toch? Ruim? Uh, ja, vijftiende. Dus ja. Dat is ja. ook niet. Ja, ik ben er ook niet helemaal uit hoor. Ik, uh, ik heb vandaag een hele interview zitten lezen met uh, Asher. Dacht ik van. Ja, dat is ook een, gladde, een gladde man. Praat er ja. van alle kanten op. zijn ze allemaal. Ze ja. leren allemaal van de anderen. Ja. Dus ja. ze zeggen precies het juiste wat jij wil uh, horen. Dat, dat lijkt dus ook wel een ja. beetje. Ja. Ik, ik wijzen, want, moeilijk uh, hoor. Ja, hartstikke moeilijk. Goed. Dan ga je een leuke ochtend bezorgen met allerlei gekkigheid. En geinige muziekjes natuurlijk. Cold War Kid. Hadden we ooit er niets. Op mij is het alweer vier jaar geleden deze partij. Dus ik ga ja, dat snel altijd tijd. Finally, we zijn begonnen. Finally.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 so far past the Was dat, oh nee, No Vacation was weer iets anders. Was het was van de Red Hot Chili Peppers volgens mij. Maar goed, dit was een van de grootste platen die ze hadden afgelopen jaren. Fijn, dat radioprogramma. En uh, ja, gisteren zat hij nog een beetje in de drup. Maar hij zit vandaag echt vet in de regen gewoon. Had een beetje een lekkage op zijn dak. Om het echt, het dak is er gewoon af bij Geert Wilders natuurlijk. Je wilde de naam al niet eens noemen, omdat je had zoiets van... Eigenlijk moet Geert Wilders helemaal maar gaan aandacht mee krijgen. Nee, ja, hey. dat, ik, ik zag ook laatst... Een van, soort Calimero, oh, ze pesten me de hele tijd. Zullen we anders dus gewoon een andere politieke partij pakken... en dan gaan we die de hele tijd noemen en dan blijft die naam ook hangen. Dat is wel eerlijker. Ja, je moet die van je mond leeg eten, volgens mij. Hey, hij, ja, nee. nee. <laughs> maar ik bedoel, uh, nee, het is, het is ook wel waar. Alleen ja, het is toch ook een karikatuur geworden, ook gewoon. En ook omdat hij zichzelf elke meentje vergelijkt met Donald Trump. Dat Donald Trump van die goede ideeën heeft. En vandaag in de krant te lezen dat twee van de beveiligers, twee broers, ook nog een of andere ja, zaakjes hadden. Ook met Panama, Panama Papers worden ze genoemd. Ze hebben geld wit gewassen. Ze hebben huizen verhandeld. Weet ik wel allemaal echt. Denk je mezelf? Heb ik allemaal ramdebiel me eens verzameld? Wat is dit? Ik wil toch goede beveiliging hebben. Ik zeg hele belangrijke dingen. Ik moet beveiligd worden. En dat lukt niet. Ik kan niet eens op straat. Ik wil er naar Horen gaan. Ik wil er naar Volendam vondertjes uitdelen. De mensheid redden. En dat kan ik niet. Ja, Geert. Let eens een beetje op wat er echt in de naaste omgeving gebeurt dan. Weet je wel. Observeer je eigen mensen ook eens een keer. Ik bedoel, als ik een stagiaire heb om me heen lopen... op een gegeven moment denk ik van... Hmm, ik weet niet... Ik weet het niet met deze man. Misschien moeten we eens kijken of we op een andere plek zitten. Maar je bent zo leuke bezig met jezelf. dat je niet eens ziet die beveiligers om je heen. hoe ze in hun velletje zitten. Weet je, dat ze een beetje stoer lopen doen. Dat ze bij vrouwen willen indruk maken. Want dat is het. Hè. Ja, man in uniform. Ja, dat Kom is het. Op, mee. Dat is ja, gewoon heerlijk. Ik hoorde. wie was het ook weer? Plas. nee nou, iets. Geval, nee, nee. Uh, Plasma is het niet. Plasma die advocaat. Die is nou de uh, advocaat geworden van deze, dacht, deze man. die zeg maar. Uh, belangrijke informatie heeft gelekt over de. waar is ben ik uh, met Geert Wilders? En uh, waar woont hij momenteel? Dat had hij. Uh, uitge... nou, dat had hij verteld tegen een vriendin. Om een beetje indruk te maken. Dat die belangrijk was, zie je wel. Ik ben met hele belangrijke mensen op pad. En uh, dat was dan de belangrijke informatie, zei hij. En verder is het gewoon een man die wilde indruk maken op vrouw. Dat is het. Dus als dat nou de belangrijkste informatie is. Ja. Wat gelijk is, dan valt het allemaal wel mee. Geert, hm. ga dan maar weer flyeren. Eh? Ik heb ook hm. nog wel een flyertje. Wat je misschien uh, voor een feestje. Dat je er gewoon uit kon delen. Oh ja, Neem je ja. dat meteen mee. En maar ik zie ga... die foto ook. Die zit hier helemaal ingesloten tussen al die politie en die mensen die hebben hem echt handen om hem heen. Dan denk je van, wat een gekke geest. Alsof, alsof iemand aan hem wil zitten. Echt ja, niet. ja, dat kan echt niet. Dat is onmogelijk gewoon. <laughs> dan moet je echt door twee lage mensen heen. En denk je van, heb je dan nog wel contact met, je, ja. met de mensheid? Maar ja, toch is het ook een beetje dat ik denk, ja, dan denk je nog een keertje aan die meneer die toen doodgeschoten was. Wat eh, doe je, ook weer. Pim? Die demoniseerde. Pim Pampet. Pim Ja. <laughs> Maar de, de, die werd dan ook zo uh, uh, gedemoniseerd. Ja. Maar ondertussen is die nou, wel neergeschoten, weet je. Dan denk ik van ja, zijn misschien wel mensen die zeggen, het kan niet. Ja, ja ik. Zo'n man die... premier, ben je helemaal gek, weet je wel zo. Ja. ja, ik, eh, ik hoorde eh, het vandaag Radio 1, ver verraas je dat geloof ik, hè, van Engeland. Die eh, had alweer een toespraak, die zegt ja, het is een uh, revolutie. In Amerika wilden ze dit en dat krijgen ze nu ook. De revolutie, het wordt allemaal beter. In Nederland, in de Nederlands komen ook de verkiezingen. Wordt ook allemaal anders en beter. En dan denk je, beter, beter, ik weet het niet. Als, di als dit nou later de geschiedenisboek ingaat als de revolutie, daarna werd het allemaal beter. Ik kan me er niks bij voorstellen. Maar nee. dit is dan de, de revolutie waar we met z'n allen op wachten. Nou, ik geloof er helemaal niks van. Gewoon. Echt, voor mij is dit echt omdat Ram de aan de macht komen. En omdat heel veel mensen niet, geen verstand hebben van politiek nu ook hun stem worden gehoord, maar eigenlijk niet helemaal snappen waar ze mee bezig zijn. Ik ben ook zo'n persoon, maar ik, ik, ik ga, ga toch echt goed inlezen dit keer, hoor, voordat ik ga stemmen. Ik ga niet voor de makkelijke partij. Goed, nou zo over een stukje politiek. Straks ja. zo een beetje rare berichten. Ik zag net al, uh, dat was net, bejaarden mogen niet dansen in Peking of zo. Ja, nee, dit is wel een hele grappige. Dat is wel grappig. Duw me uh, straks even, even een stukje muziek. Ja, dat is ook zo. En ook straks de Zandvoortse berichten. We ...dat je het gewapende pistool in de zak moet houden. myself a disservice To feel this weak To be this nervous You said so.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 Me say, yeah. say yeah, did you hear me say I say something loving? Weervolle muziek en uh, iedereen heeft toch wel lovende recensies erover geschreven... over deze uh, Say Something. Ja, zeg iets. Iets liefs tegen elkaar. Dat is misschien wel mooi. Ja, dat is toch uh, wat we allemaal eigenlijk uh, als basis moeten hebben. Kom op mensen, een ja. beetje verdraagzaam en een beetje liefde voor elkaar. En dan is het een heel betere wereld. Ja, dat dacht ik wel, hè? Nou, zeker weten. Dan wordt het een veel betere wereld. En uh, je net al, uh, wat, wat zei wat zei uh, Rutno? Mijn idee is altijd dat je het gewapende pistool in de zak moet houden. Goed, het gewapende pistool oh, oh. op zak... Ja, het klinkt logisch, maar het gewapende pistool... Het, dus uh, doorgeladen het doorgelade die... pistool is doorgeladen Het doorgeladen pistool. hoor. Het is echt die... een... Wat? Nog één keer? Mijn idee is altijd dat je het gewapende pistool in de zak moet houden. Rutte. Kom op, een beetje ja, meteen op je wel erg, ja. dit, dit is echt een beetje slorg. Dit uh, moet je van op Het valt zo door de man. Uh, het valt precies. Nou goed, dit is uh, uh, het idee. Alleen, uh, we zitten nog wel in de wereld dat uh, Donald Trump afgelopen week heeft geroepen... er moeten wat kernwapens bij. Want uh, Amerika heeft er 6800. En Rusland schijnt er dan weer 7000 te hebben. Dus er moeten er even 200 bij. Ja, ja, want als je de wereld wel eigenlijk naar de Filistijnen wil, ja, wil uh, helpen, dan moet je natuurlijk wel 200 uh, erkende uh, raketten er even bij. Uh. Uh, laten maken. Wat een onzin. Wat een onzin. Wat een randpil ook gewoon. Nou goed, ik las vandaag ook een stuk in de krant over de Oscars. Die worden vannacht geloof ik uitgereikt. Oh. Of, uh, is dus we het, gaan uh, vannacht op de bank of... zitten met popcorn. Nou ja, het is nachts hè, dus daar moet je echt wel lang op blijven. Het is twee uur nachts dat het geloof mm. ik uh, live te zien is. Maar goed, heel veel uh, uh, artiesten, hoe noem je dat, uh, uh, acteurs, actrices... ...zullen waarschijnlijk wel even Donald Trump nog even flink uh, de huid vols gelden. Mag dat dan eigenlijk uh, Ja, eigenlijk? precies. Ja, dat kan niet moet hij tegenhouden eigenlijk. Ja. Want de persvrijheid is ook een beetje aan banden gelegd, had ik begrepen. Het ja, laatste bericht hard. over... Maar goed, Meryl Streep had het ook al eerder gedaan. En toen had Donald Trump ook nog even iets gezegd over Meryl Streep. Eigenlijk een overschat actrice is. Ja. Echt stom mensen ook gewoon. Weet je... Yes. Vind je ook stom? Jij vindt hij nee, stom, vind ik jou ook stom? Maar hij is ook heel ernstig overschat. Ja, echt wel. Dus ik ben benieuwd wat voor toespraken er allemaal tevoorschijn komen. En ook weer. Jou, ja, voor heel veel zwarte, toch, zwarte acteurs en actrices een, een prijs krijgen. Ja, het schenen in... Uh... In de jury meer uh, zwarte mensen te ja, zitten. Zullen dat ja. ook meer een doorsnee van de la maatschappij laten zijn? En dan zou het toch wel leuk zijn als zij gewoon denken: ja, maar nu kunnen ze ook heel veel donkere mensen uh, prijs laten winnen. Alleen maar donkere dat Alleen heel mensen, dat zou helemaal grappig zijn. Alleen ah, maar. maar. Dan is het ook weer niet eerlijk. Dan van: nee, nee, wij hebben nu gewoon. Wij, de, de, de jury is nu voor de helft gewoon donker. En wij gaan nu gewoon, gewoon mensen echt beoordelen op hoe ze goed ze zijn. En dan zitten toevallig weer geen donkere mensen bij. Dat zou nou helemaal weer apart zijn. Ja ja, ja, ja, ja. Dan zie je, dat ze gewoon echt oprecht zijn. Nou, we zullen het zien. Ik zie dat je Ed Sharon, wordt zeker je, je favoriet van ja, vandaag. De, de, ja, nou, ik, het is zo leuk. Ik, ik heb hem gisteren gezien in RTL Late Night. Ja? En uh, ja, het is gewoon een heel klein mannetje. Hij is 20 kilo afgevallen en zo. En uh, hij ziet er gewoon een beetje uit als een verbaasd kind. vind ik altijd. Van, oh, ik ja. ben er ook. Ja, dat is Ondertussen zo. is hij echt geniaal met de muziek die hij schrijft. Hij, hij heeft ook, ook geschreven voor Justin Bieber. En uh, elke nummer, wat ik ja, erg geniaal. leuk vind. Geniaal. Ja. Ja, nee, maar echt ja. uh, bepaalde nummers en ook voor uh, uh, direct of zo. Nou, ja. Ja? Maar in ieder geval, uh, als je dan uh, eigenlijk kijkt wat hij allemaal gedaan heeft en hoe uh, begeisterd hij is. En dat hij zegt, nou, je hebt maar vier akkoorden nodig, kan je ieder liedje mee spelen. Dus deze, deze, deze, deze. Ja, dat is en logisch. toen de, riepen ze allemaal wat. Ja hoor, die, die zongen dus even allemaal. Ja. Dat echt, uh, die zei, hij is geniaal met muziek. En, uh, dat is wel heel, hij is 1,73, dus hij is voor uh, een man niet lang. Nee, het was... maar op zich niet heel klein ook. Maar, nee, okay. maar hij heeft een beetje een hele aparte... Ja, hij heeft gewoon echt een beetje een uitstraling van een... Uh, ja, een groot kind. Een groot kind, ja. En een grappig... Uh... Die heel verbaasd de wereld in kijkt. Maar daardoor heeft hij ook van die hele mooie songteksten. zongteksten. Ja, de... Het is mij te, te slap. Het de ja, week. Is... Als, als je dan ook ziet, al die fans die daar dus buiten dat hotel stonden... Ja. waar dan die opnames waren... Alle platen zongen ze gewoon letterlijk mee en zo. Ja, en dan denk ik van joh, is hij is zo echt groot. Echt hij is wel de grootste. Muziek. muziek. Ja, zeker. Oh, en, en volgens mij was uh, uh, Hubert de Thomas eigenlijk de grootste. Fan. Ja, ik vind het geweldig. Ik heb alle platen van u. En er was er weer zo'n veel goed gesprek. Weet van, uh, nou, je we land zijn was ook, vrienden, van zijn de vrienden van Casberg. Naar je helemaal van hem. oh, ja. we zijn allemaal zo één grote familie. Zullen we even gaan staan en ze al handen elkaar en... Wij werken samen de wereld met de muziek van Ed Sheeran. Ja, sorry, ik ben echt een beetje een pisser op deze gebied. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen denken, nou nu zap ik even naar, uh, naar uh, uh, Eva Jennek. Want dit is me allemaal even te, veel, te, te zoet. Want ik heb vandaag even Yinnick, of gisteren even Jennek zitten kijken. Ja, het is toch. Ze probeert even wat meer te zijn, hè? Het schijnt dat ze ook flink les hebben gehad van uh, uh, Pau. Dus uh, Jeroen Pau. Dus dan, oh, dan krijg je dat vanzelf. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Even kijken wat er allemaal weer gebeurd is. En ook die landenkeuze. Maar dat is pas in de volgende uren. Eerst maar eens even de nieuwe single van Mors. Nadat ze bijna uit elkaar waren gevallen... zijn ze toch er maar weer met de vol tegenaan gegaan. En ze hebben een nieuwe serie. Die heet Strike. Eerst even een pauze gehad. Misschien een Strike. En toen The Promise. De nieuwe single. Een nieuwe single van uh, Mars. En uh, die heet uh, Promise. En ze hebben het aan elkaar beloofd dat ze gewoon verder zouden maken, gaan met muziek maken. Nou, dat hebben ze waargemaakt, zeker weten. Zandvoortse berichten. Rijdt voor de Zandvoortse berichten. We kijken allemaal wat er gebeurt. En ik zat uh, een stukje te lezen. in De Zandvoortse krant over de, de, de weekmarkt. Iedereen is tevreden. Woensdag staat bijna uh, echt uh, al bijna drie jaar op de grote krocht. Staan ze daar? En de, koop, de kooplieden voelen zich inmiddels daar helemaal thuis. Ook de winkeliers kunnen goed leven met die markt die er is. Af en toe hebben ze wel zoiets van: hmm, als we even beter de prullenbakken staan, soms echt allemaal rampvolgen. Van je denkt: maak ze even leeg van tevoren, gemeente. En ook altijd sneeuw. Het is best een beetje glad. Zoals die oudjes straks allemaal komen, gaan ze anders te boven. Maar goed, dan werken ze toch met z'n allen samen om dat allemaal weer een beetje schoon te krijgen. Dus dat is op zichzelf wel mooi. Ze zeggen ook nog van: misschien moeten we nog meer markten gaan organiseren: rommelmarkten, biologische markten. Misschien uitbreiden, want ja we moeten het hebben van de toeristen die hier naartoe komen om hier iets te beleven? Dus nou, een positief puntje is dus over de, de weekmarkt die is op woensdag. Dus dat je denkt van wanneer is hij dan? Nou, op woensdag is hij bij de Krochts. En dan kan je van alles kopen daar. Binnenkort gaan ze wel verbouwen natuurlijk dus op dat plein. Hoe heet dat plein daar ook weer? De vlakbij. Uh, nou, het Raadhuisplein. Ja, het Raadhuisplein. Daar gaan ze bouwen en dan moeten ze allemaal toch wel ruimte gaan in, uh, inleveren. Dus dan zegt een van die mannen ook, zegt maar, nou dan nou, lever ik een meter in... en iemand anders een meter en dan kunnen we toch met z'n allen daar een beetje staan. Dan kunnen ze oh. daar uiteindelijk aan het werken. Oh, okay, ah, kijk, nou, kijk, zo voor elkaar, Dat is een heel goed idee. Mooi, wat ja. gebeurt er nog meer of wat speelt er nog meer in ja, Zandvoort? Het, het, het leuke is dat uh, op zondag 5 maart... Uh, begint het nieuwe seizoen van het museumpodium in het Zandvoorts museum. Dat is wel ver, verrassend. Uh, het, uh, het begint met, met de muzikale uitvoering van het Zandvoorts mannenkoor. Het koor bestaat uit 48 enthousiaste leden onder leiding van... Arjan van Dijk en Theo Wijnen die begeleiden de hele boel. En het begint om twee uur dus met een rondleiding van de nieuwe tentoonstelling. Half drie krijgt u thee en koffie. En vervolgens zinkt het mannenkoor van drie tot vier. En het, is, het programma is zelfs gratis. Hey. Nou, dat vind ik toch wel heel leuk. Oké, okay, ga ik eens een keer proberen. Ik denk, ben ik aan toe aan een nieuwe soort fase in mijn leven? Ga ik nou toch het mannenkoor leuk vinden? Ja, nou, het is okay. best mooi. Okay. Het, is, het is best mooi. Als je er echt, vooral als je ertussen staat of als je de... Echt, bijna in opgaat. dat is het mooi als je het gewoon op de radio hoorde ik denk je, nou leuk hoor jongens. Maar uh, ja, je gaat ergens anders hobbyen Maar als je een onderdeel van iets kan maken. Maandagochtend drukte de hulpdiensten groot uit voor een melding. Dat een persoon bij Buma Balkenende. Bruna Balkenende, sorry. Aan de grote krocht onwel was geworden. De inzet van de hulpdiensten bleek te vergeefs. Twee ambulances, vier politieeenheden en de brandweer waren uh, ter plekke gekomen. Om de patiënt toch te reanimeren. Ik zie ook een foto erbij met een grote scherm eromheen. Helaas moesten ze later vertellen dat het niet gelukt was. Oh. Ja, het is altijd... Um, ja, toch altijd vrij heftig als je daarmee bezig bent. Ik hoorde wel eens van collega's die het hebben meegemaakt. Er was ook een collega die was op de fiets naar, was het geloof ik, Hirschwater of zoiets. En bij een of ander padje, daar een of ander, noem je dat, uh, weggetje, lag daar iemand. En er waren al wat mensen bij, maar die wisten niet precies wat ze moesten doen. Oh. Nou, zij kon het wel, dus zij kwam de gang naar nou, uiteindelijk, ja. Dat maf is dat je dan eigenlijk zegt van: ik stap daar te snel uit en ga dan weer mijn eigen weg. En ik denk van nou, de politie neemt het over, de ambulance. Maar eigenlijk wil ik dan later nog weten hoe het met die man afgelopen is. Dat wist ze eigenlijk niet. Dus dan krijg je toch een beetje een ontevreden gevoel. En dan oh. denk je van nou, misschien wil ik het niet weten... want die is slecht afgelopen. En misschien wil ik het wel weten, want die is goed afgelopen. Ja, het is goed. Maar goed, het is mooi dat dit soort mensen gewoon... Er komen er steeds meer, hè? En over ook van die... Uh, die defibrillator, ik spreek dat altijd verkeerd uit, die ze overhangen, die kan je ook heel goed gebruiken. Ja, goed. De meer berichten? Ja, ik heb zeker nog een uh, meer zantwoordse berichten. Ja. Bij Ook Samen wordt aanstaande donderdag gezamenlijk geschilderd met bijenwas. Van half twee tot vier worden onder leiding van Margret Broertjes schilderijtjes en, uh, ge ge gemaakt en potjes gepimpt. De Pot. kosten zijn 3,50. Dat ja, klinkt wel leuk, hè? Potjes gepimpt. De kosten zijn 3,50, inclusief koffie en wat lekkers. Dus uh, opgeven is wel noodzakelijk. Het kan uh, via 023 574 0330. Dus ik zou zeggen, ga lekker. Zeker als het weer uh, misschien uh, slecht is en zo. Is het gewoon gezellig om samen wat een beetje te tuttelen? Te tuttelen. Te tuttelen. De tuttelen. Ja. Nou goed, afgelopen tuttelen. week. Ja, afgelopen week. Ja. ja, oh ja, goed maar. Ja, precies. Afgelopen week voor de derde man werd uh, carnaval gevierd Dat Ook in Sport. Uh, complex De Korver. En dat was een groot succes. Hoewel het feest wat laat op gang kwam... stonden rond 11 uur... heel wat virus daar te horsen. En je zou denken... Uh, draaiden ze dit soort muziek? Zoals de deurzak? Nee. Eigenlijk heel af en toe kwam er verdwaalde carnavalskraken voorbij. Maar overdag maar was het gewoon lekkere dansbare muziek. En dat ging lang door. En werd ook flink hard gedraaid. En dat kon ook, want de buren... Die waren er bijna niet, hè? Want het is daar gewoon vrij. Dus dat is lekker. Kun je lekker even losgaan. Dus mm -hmm. mensen hebben er ontzettend genoten. Heb je het gemist? Schrijf het in de agenda volgende week. van volgend jaar. Oh, ja, zeker. Ja, het is best af en toe wel leuk. En als ik kan horen dat er niet zoveel carnavalmuziek draait... dan word ik ook wel weer enthousiast. En dan, ja. Eentje, twee platen per half uur kan ik hebben. Maar daarna weer iets anders, hoor. Nou, leuk. Tot, dat is leuk. over de Zandvoortse berichten. En volgend uur veel meer. Dan hebben wij hier Electroclasts. En die nieuwe single heet... Back for me. Oh, oh, oh, oh. Oh, ik je een stuk zuur vooral weer natuurlijk, hè? Ja, Electric Guests. En back for me in de zaterdagmorgen. Welkom bij het radioprogramma. En ja, uh, yeah. ja, yeah, precies. Ja, ik zit nog even te kijken wat er allemaal afgelopen week is gebeurd. Henk Krol is ontzettend onder vuur, vuur genomen natuurlijk met zijn, uh, met, met zijn 65. Blijf 65. Ja, dat klinkt logisch. 65 wordt niet zomaar 66. Of bedoven, oh de oude le leeftijd, Die gaat niet zomaar omhoog. En hij wilde hem wel omhoog. En toen wilde hij hem op, omlaag. En. Nou ja, goed. Uh, toen geef tijdens het debat gisteren. Toen Jesse Klaver. Moest hem toch even wat aan hem vragen. Ik was deze week gewoon oprecht boos op u. Wat u vertelt over het verlagen van de AOW-leeftijd. Dat kunt u niet waarmaken. We kunnen dat wel degelijk waarmaken. Accijns op gelegaliseerde wiet invoeren. Meneer, meneer Krol, 700 miljoen. Daar moet, moet je zoveel joints voor roken. Wil je die 700 miljoen ophalen? Het gaat niet waaromschrijven. 700 miljoen. Waar staat in uw lijstje. Ja, lul de alle kanten op. Echt, eh, Henk Rol, die zegt... dat ja, moet, uh, moet dan 65 weer... en dan gaan we de, uh, de drugs legaliseren. Oké, okay, en daar gaan we dan belastingen over hebben. En dat gaan we dan... Ja, Natuurlijk. ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, het zou kunnen, maar of je daar zoveel geld mee binnenhaalt, weet ik niet. Maar goed, hij, echt, hij lulde zich in alle hoeken en gaten vast. En ja, het, sowieso is het wel een apart mannetje. Ik hoorde gisteren bij uh, Jinnik ook... dat die van de Pound News, um, uh, Castricum... dat die hem ook wel eens geïnterviewd heeft... en ook allerlei dingen bij hem had... Uh, Losgepeuterd dat ik denk, hij is, hij is gewoon niet helemaal zuiver koffie. Het is toch een beetje een ontdeugend mannetje, zegt hij. Mm. Dus nou ja, één Ja, hij is voor de ouderen. En ja. uh, nu begint hij ook in één keer te roepen. Nee, niet, we zijn niet alleen maar voor de ouderen. We zijn, ook de jeugd zou ook op ons kunnen stemmen. Wij kunnen ook iets goeds betekenen voor de jeugd. Ja, maar het laatste had je dus uh, dat in de brexit behoorlijk veroorzaakt is door de mensen die ouder zijn. Ja. Yeah. En terwijl de jongeren dat helemaal niet willen. En uh, ik las laatst dus ook een artikel erover van. Van mensen, als je die 50-plus-partij gaat stemmen... dan betekent dus dat je de, de, eigenlijk de jeugd uh, weer kansen gaat ontnemen. En dat, en denk ik van, ja, dat, dat is ook wel weer zo. Maar, maar goed, dan krijg je het zo van, nou, daar beginnen we niet aan. Want uh, we zijn zo gewend, we zitten zo strak in onze... Uh, van hoe we het altijd moeten doen en we gaan geen veranderingen doen. Nee, dat is waar, ik, ja, ja. Je kan natuurlijk de uh, leeftijd verlagen naar 65 of misschien nog jonger. Dan geef je de jeugd weer meer kans om een baantje te krijgen. Zo zou je het ja, ook kunnen zien. Ja. Dat is ook wel weer waar. Zeker. Nou, uh, Henk af en toe denk ik van, joh, ga iets anders doen. Weet je. Hij heeft al zoveel rellen gehad. Ook gewoon met die geker, want dat klopt ook niet. Jezus. Ja, het is moeilijk. Maar goed, het is een eigenwijs mannetje en hij gaat gewoon door. Ja. Nee, maar het schijnt nee, dus uh, ook... Want uh, ook, uh, die hele uh, AOW-leeftijd en zo... Die is ook uh, hoe is dat, uh, gelinkt aan de levensverwachting. Ja, daar gaat hij uiteindelijk wel naartoe. Ja, maar ja. dan schijnt dus dat de levensverwachting... Volgens een studie in het medische vakblad The Lancet... Hè, het ja. uh, Lancet, uh, blijft toenemen. En uh, tegen 2030 dan heeft dan een meisje wat daar geboren wordt dan heeft die verwachting om 90,8 jaar oud te worden. En een jongetje zou dan 84,1 jaar oud hebben, worden. Oké. Okay, okay. En dus dan, dan is het dus zo, van, op het moment is het niet zo. hè? Want uh, de Staten hebben tegen 2030... maar een leeftijdsverwachting van uh, 83,3 jaar voor vrouwen... en 79,5 jaar voor mannen. Oh, dus ja. op zich, ja, wel, welke leeftijd neem je dan aan natuurlijk? En het schijnt dus ook dat uh, in Korea de, de mensen hebben... dus gewoon uh, over het algemeen door de voeding een lagere bloeddruk. Ze roken weinig, ze hebben goede gezondheidszorg... En een goede medische kennis en technologie. Ja, maar goed, ze gaan geen gemiddelden nee. nemen natuurlijk, hè? Nee. Jouw verzekeringsmaatschappij die gaat bij jou... Voor het jouw... land, voor je eigen land, denk ik. Ja, nee, verzekeringsmaatschappij gaat bij jou natuurlijk in gesprek. Ik bedoel, jij moet een premie gaan betalen... dus je krijgt een vieze... een, een keuring krijg je, net als bij, uh, net bij een die dienst. Een citatie, zou je zeggen? Ja, nou, nee, je, je wordt helemaal gekeurd... en uiteindelijk gaan ze inschatten van... nou, jij ja, leeft hartstikke gezond... Ja, hele lage premie. en ja, Volgens deze berekening word jij toch wel 99. Dus nou ja, oké, okay, je mag dan 20 jaar, mag je genieten. Dan moet je eigenlijk wel werken tot je 80ste, zeg maar. Of 90? Nee, oké. Okay, ja. Nou, ja Ze gaan het zo met je schatten, per persoon denk ik. Dat je gewoon ingeschat wordt hoe oud je wordt. En dan, ja, dan kan je gewoon ook langer werken. Maar ik moet eerlijk zeggen, om me heen. Nou, de mensen die 90 worden, die zijn al heel oud. Ja? Maar eigenlijk heel veel mensen, die gaan gewoon tussen de 60 en de, en de 80. Gaan ze... Dan gaan ze dood bedoel ik. Ja, en ook uh, helemaal best de laatste tijd. Bij mijn omgeving, die, die halen de 70 niet eens. Nee, moet op, daar moet ook wel iets aan gedaan worden, voorkomen. En uh, niet van alles zomaar in je mond stoppen. Ik denk ook dat de regering daar iets voor moet regelen. Dat je gewoon een pakket krijgt. Dit is getest. Dit, dit is goed voer. Uh, dat doen dus we ook dus dieren. is eigenlijk een alcoholslot op een mens zelf. Want je hebt, je hebt een alcoholslot heb je op je auto. Maar ja. een soort uh, vetslot vet op, op, ja. je, op, je, op je mond. Dus als jij ah, ja, een ik... chippie wil nemen... Dan... Krijg je die kaken niet van elkaar? af. Nee, ik bedoel, ik, ik, het is allemaal wel leuk. Je, je hebt recht om te genieten zoiets. Maar je lichaam is ik bedoel, je bruik lenen. Je verzorgverzekeraar gaat niet alles voor je betalen, zeg. Dit dus ben je helemaal gek geworden, zo? <laughs> we zijn met z'n allen, we moeten toch een oplossing vinden. Nou, zorgverzekeraar betaalt jou onderhoud aan je lichaam. Deze ja, nou het ook zelf op. Nou is het klaar. Ja, Ga stof... van je stokpaard af. Nee, het is nodig. Ja, het is een stokpaard bij ja, het helemaal. Ik weet het. Maar ik denk uiteindelijk dat we allemaal persoonlijk een keuring krijgen. En aan de hand van die keuring dat ze worden ingeschat wanneer je mag stoppen met werken. daar denk ik dat we dan naartoe gaan? Dat is logisch. Toch? Ja. ja, jij kijkt heel raar. Ja, ja keuring, je Sommige mensen denk gelijk dat ze ook je, je premium mogen gooien. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja logisch. Ja. Oké. Okay. Het klinkt allemaal heel raar, maar dan is het. Ja, dat geld moet ergens naar komen. You came. Leuk plaatje dit. Dames en heren, de Magic Gang. How can I complete? Hoe kan ik het compleet krijgen? En uh, het, is, uh, nou, het is een beetje grijsachtig weer. Ik ben benieuwd of het een beetje mooi weer wordt. Gisteren was het een leuke weurzag. Alleen toen de zon wegging, dan werd het wel weer koud. Ik ga naar werk stop whining about it. Oké, okay, sorry. Oh! Okay, sorry. Ik zou niet over zeuren. zeuren over ja, weer, nou, zo is dat. Niet Oude zo zo mensen uit. zeuren altijd over weer. Je hebt gelijk. moet er uh, over ophouden, zeg maar. Nou, nog even tijd voor wat rare berichten. Ja, ja ik, ik had sowieso al een berichtje. En ja, daar, daar stopten we mee, die, omdat jij muziek wilde draaien. Ja, maar Het blijkt dus dat bejaarden die op luide muziek dansen in het openbaar... Nou, dat ben ik, hoor ik ook bij af en toe... Eww. kunnen op de bond worden geslingerd in Peking. De Chinese stad Peking heeft nieuwe regels opgezet, opgesteld... voor outdoor fitness. Al dus de South China Morning Post... Als deze activiteiten overlast veroorzaken... kunnen er boetes worden opgelegd. En in Peking is dansen op luide muziek... op pleinen een uiterst populair tijdsverdrijf... voor oudere dames. Okay, <laughs> en in maart zouden de regels moeten ingaan. En in sommige uh, andere delen van China... is het dansen met luide muziek... al tussen 10 uur s'avonds... Sa en 6 uur ochtends verboden. Ja, dat vind ik logisch. Maar overdag dat ze dan... Uh, dat die, komen die vrouwen met zo'n grote ghetto-blaster... en die gaan daar dan uh, ja. dansen. Ik vind dat dat is toch enig. Ja, ik bedoel, en dat het is gaat een half uur langer houden ze het toch niet vol. Vinden ze het, dan, het vervelend dat die oudjes dan zichtbaar zijn? Of is dat die muziek... Die ja, ik denk dat die muziek af, is nou het dame. Al die ja. vreselijke oude muziek. vind ik ook irritant, hoor. Ja, Echt. en het, ik denk ook dat ze uh, uh, misschien uh, wat... Uh, wat minder goed horen. En dat hij daar heel hard gaat. Gaat hij nog harder gaat. Maar ik vind het wel een leuk idee. En ik vind het een beetje flauw. Ik bedoel, die mensen... Laat ze lekker dansen. Doe even een koptelefoon op. Kan toch ook? je? disco. Ja, die had je toen nog bij de caravaan daar in Amsterdam. Of de parade. Nou, een van die Ja, parade is al wel geweest. Parade. was wel heel leuk. Ik zie al mensen helemaal swingen. En je hoort helemaal niks. Dat is natuurlijk wel... Als je dat met z'n allen doet, dan vind je het ook niet zo gênant. Ja ik mij in de straat komt heel vaak ik heb twee van die uh, nou ja, verre buren denk, die komen de straat in uh, zingend gewoon met de kop ervan, een kop op dat je denkt wat weet jij en dan echt rappen soms beginnen ze uh, uh, positieve dag Zo zou je het kunnen zien natuurlijk goed dus altijd voor berichten straks onder andere en ook nog natuurlijk een stukje geschiedenis ik zit even te kijken wat de geschiedenis ik ook alweer allemaal weer opgeduwd heb oh ja het is natuurlijk vandaag de februari staking heel stukje te lezen dat de arbeiders in Amsterdam zeiden op een gegeven moment. Uh, we vinden het gewoon asociaal hoe de NSB en hoe de Duitsers omgaan met de joden. En toen kwamen ze in opstand en dat ja, ging een gegeven moment door heel Nederland heen. Maar ja, uiteindelijk de Duitsers lieten het niet over de kant gaan. En gingen dus uiteindelijk de straat op en schoten met scherp. Geloof ik dat negen mensen dood waren en heel veel mensen gewond ook. En dat wordt vandaag dus ook herdacht. Nou, straks dan weer over eerst maar eens even aan ah, moppie go. muziek. En ik zit te kijken. Ik had, ja, ik was verbaasd. Gisteren, ik was op internet een beetje aan het zoeken naar nieuwe muziek. En toen kwam ik, uh, kijk, kwam ik de nieuwe single van Blondie tegen. Live even. Oh. Yeah. Ja. Ik okay. denk, wat? De nieuwe single van Blondie. Nou, die moet ik gewoon even draaien, natuurlijk. Hij heeft fun. Ja, echt politiek getint door Fun. Maak maar even wat fun. Yeah. Ik hoor je nadenken, is, is, is dit nou van wat? Is dit nou echt de nieuwe single van uh, Blondie? Ja, 2017, sinds 1997 is ze weer een beetje actief, Blondie. En ze is er ook bekend onder andere van Tide is High, Denise. En dan weer van die Hard Glass, dat is ook natuurlijk een hele goede plaats. En ze schijnt een van de eerste vrouwelijke rapsters te zijn geweest. En dat was in 1980 natuurlijk. Ja. Dat was echt een goed stukje rap. Nou, laat ik het, even, laat ik het dan even horen. Ja, ah, het is wel stoer dit. 1980. Volgens mij is dat, dat is voor mij zelfs nog voor. Tot Grammys the Flesh. Met uh, een. Beer uh, and the Gang hebben we de Gang, Hotel, motel, what you gonna do today? Say ja. what? Ja, ja, ja. ja, precies. Je hebt het goed in je hoofd zitten. Ja, ik ken hem bijna op mijn hoofd, joh. Maar goed, om even terug te komen waar we dit hadden. We hadden net fun van de nieuwe single, of de nieuwe plaat van Blondie. Ja. Ja, dus, leuk. Uh, leuk dat ze nog een plaat uitbrengt gewoon. Ja, wel ja. Komt nog steeds actief. Ik zit even te kijken hoe, hoe oud ze eigenlijk is. Daar ben ik wel even niet die schiet nou, hoe is oud is. blondie eigenlijk? Ja, nou, ze is nu al, denk ik, ook al uh, over de 50, denk ik. Kijk, uh, zeker. Ik zit even te kijken. Nee, kan ze gauw niet er... Uh... Ze is ooit begonnen in 1977 met de band. Oh. Nou, ik zoek het nog even voor je uit uh, hoe lang, uh, hoe oud ze is. Ik zie dat je alle uh, enge filmpjes aan het kijken bent. Ja, het ging over f... een brandweerman en uh, bullyingvideo's en alles. Ja. Oh, bijna Ik ben hier, hier naar die, die, Dat is toch leuk, nee. wel iemand die vast zit uh, met zijn hand tussen een deur. Goed, kan je iets anders opzetten? Ik kom. Zit dat afgelaten? Ja, dat is raar ding. Ik snap het, ik snap het. Sinds ik kinderen heb, uh, kijk je toch anders naar dat soort filmpjes? Ik kan ook slecht tegen filmpjes waar iemand dan zeg maar, uh, op een fiets uh, ergens tegenaan rijdt met zijn hoofd. Of uh, dat hij ondersteboven ergens valt en met zijn zaak ergens tegenaan knalt. Ik dat, laatste, vroeger kon ik daar wel om lachen, maar je krijgt altijd een beetje pijn van in mijn buik, als ik er naar kijk. Ja. Ik heb niet meer. ja, omdat je nou je voorstelt dat het je kind was. Ja, bijvoorbeeld voorbeeld denk dat ik. Is, ik als... ja, je, maar, het is zo ja, ja, ja. een beetje echt bejaarde humor vind ik dat. Echt een oude humor, humor weet je wel. Iemand anders heeft, heeft pijn. <laughs> Jij hebt pijn en ik niet. Ja, dus kom op, zeg maar. Nou, ik dus heb ook even hier ook wel een heel bijzonder uh, artikel. Ja? Want uh, het is eigenlijk, Ben jij überhaupt donor? Voor jullie hier Ja, voor mij, voor mij mogen ze alles hebben. Voor mij ook. Voor ja. mij. Maar er is dus een uh, Amerikaans stijl, en die, uh, die zijn uh, zwanger, maar een pasgeboren kindje heeft dus een uh, hersenafwijking. Okay. En de koppel heeft dus besloten om toch de zwangerschap door te zetten... en even ter wereld te laten komen voor orgaandonatie. Wat? Ja, dus eigenlijk is het zo'n broedmachine geworden die mevrouw verhaal hierdoor. Uitje. Oeh, dat is wel heftig dit. Ja, de dochter heeft uh, anencephalie. Het is een ernstige stoornis waardoor de hersenen niet of nauwelijks ontwikkeld zijn. Er zit zelfs ook een, een, een, een babyfoto bij. Okay. En ze zie ook dat het kind heeft dus gewoon weinig in hoofd. Nee, ja, oh, oh, de, de, oh, dat zit dus, gewoon helemaal niks. Ja, dat, dat liet ik je uh, ja, net... Ook ik dacht op. dat het een beetje een foute foto was, maar nee. het is gewoon... Het uh, kindje is gewoon niet, uh, niet uh, gelukt, uh, het hoofd, zeg nee. maar. Maar het hartje en de longen en, uh, en alles, dat, die zijn helemaal perfect. En, maar die uh, zijn toch hartstikke klein? Ja. Maar toch nog ja. kunnen ze gebruikt worden... Maar, maar die vader vervoerd. zei ook al, van, uh, dat uh, zijn vrouw, die vroeg aan mij... Als ik haar nou in mijn buik had kunnen we dan haar organen doneren? En hij was kapot. Maar op dat moment kon je alleen maar met bewondering naar haar kijken. Want ze voelt elke beweging, elke schop. Schop en elk hikje. Maar ja, ja, het is wel zo van. Uh, aan het eind van die, van die uh, negen maanden durende reis. ja, dan zal het kindje geboren worden. En, uh, maar de, de, ja, die baby die overleeft het gewoon niet. Dus, euh, nou ja, ze is over twee maanden uitgerekend. En de baby bevalling zal heel emotioneel zijn. Nou ja, ja oké. Okay. Uh, maar wel heel mooi. Dus ook dat je weer zegt, van, nou ja, er is ergens, zijn er families die verdriet hebben. en hoop op een wonder. En, en Eva is er dat een wonder. Voor Dan hun. wordt er toch nog iets geboren. Hè? Dat ja, je denkt van, ja. En jouw kind ik... leeft toch voort in anderen. Ja, ja precies. Nou, ja, dat ja dat is het is wel ik... heel mooi op zich. Ja. Het is, uh, moet het, maar hoe lang moet, ze nog? Nog, moet ze nog? nog twee maanden. Nog twee maanden. Dat is te overzien. Nou, als het toch over donor, donororganatie hebben. Donor Orgasie? Oh, oh, oh, oh, oh. Orgasme? Maar, wou je dat zeggen? Nee, we hebben niks met seks te maken. Nee, okay. Peter <laughs> Keizers uh, heeft zelf een, een nier gedoneerd. Uh, en uh, hij had zich hij bekeerd tot het uh, wat was natuurlijk weer het boeddhisme. En in het boeddhisme zeg je altijd, uh, zeggen ze altijd... je moet iets doen voor een ander. En uh, als je makkelijk iets, voor, iets anders kan doen... Waarom zou je dat niet doen? En hij had zoiets van: nou, we hebben twee nieren, dus ja, je krijgt er twee. Van God zegt hij, je kan er makkelijk eentje weggeven. Daar is hij voor misschien. Dus hij heeft er eentje weggegeven, er eentje weg laten halen. En naar een anonieme donor is hij gegaan en die is er hartstikke blij mee. En toen op een gegeven moment had hij zoiets van, uh, toen werd hij zelf ziek. En door de operatie is er een slagader uh, niet goed aangesloten. Of iets fout gaan. Dus nu werkt zijn eigen uh, nier bijna niet. Die is in een soort coma toestand geraakt. En die moet hij dus zelf ook dialyse. Dus zelf ook moet hij spoelen. En nu heeft hij. Ja, hij was zelf gezond. En nu ja. is hij zelf ook zeg maar, uh, een patiënt geworden. En hij zegt zelf, dan nog als ik terugkrijg. Uh, ja, heb ik een goede beslissing genomen. Want nu kom ik met mensen in aanraken... die dus allemaal nierpatiënt zijn. En die hebben zoiets van, ja, die leren me ook weer iets. Dus het heeft allemaal een bedoeling gehad. En ik heb ook nog eens iemand anders blij gemaakt. Dus hij zegt, ik wil niet dat mensen mijn verhaal lezen... en denken van, oh, ik ga zeker niet meer... Mijn nier afstaan iemand anders, want het kan fout gaan. Hij zegt, de kans is zo klein. En, en nog, ja, dan zou ik het weer doen. Dus ik vond het wel een heel mooi, uh, mooi verhaal, dit. Van uh, uh, Pieter Keizer. Hmm. Peter Keizer, sorry. Peter heb je niet op gelet. Maar goed, dus nou, uh, mocht je nog twijfelen, het gewoon doen we een Ihren namelijk ook iemand die heeft ook. Even, uh, was het een nier die je afgestaan heeft? Was dat een nier? Een dier? Nee, een dier. Oh, een dier? Nee, een een Wie was dat nou, hier in Sandvuur? Die heeft gewoon ook een nier oh, afgestaan. Oh ja, vond vond uh, in de krant. Ja, ik, ik, ik ken nog iemand, hè, maar ik weet gewoon niet of. Uh, die, die, die hebben wel uh, uh, de publiciteit gezocht, maar ik ken nog iemand die heeft het ook gedaan een, ja? uh, Ik weet niet of die persoon uh, publiciteit wil. Je kent in ieder geval meerdere mensen die het gedaan hebben. Nou, hartstikke mooi. Zo, staan we ook weer in het lijf. Goed, laatste plaatje voor 9 uur. Oh ja, een plaat die ik alweer een tijdje uit het oog was verloor. Is natuurlijk Friendly Fire. Traden heel vaak op met Kensington. Maar nu hun eigen weg zijn gegaan. Hold back your love.